Avro. Dit is Opium, het cultuurprogramma van de Avro, met Jan Mom. Welkom bij Opium vanuit de Amstel -foyer in Theater. Carré in dit laatste deel haar piste Lavinia Meijer over haar nieuwe album, Cornald Maas over, nou niet over het nieuwste boek van Bas Heijner zeg je... maar over eigenlijk over de presentatie van het ja, nieuwste boek. He? Hoe, hoe een politicus daar heel goed kan inspannen om een goed verhaal te houden. Bij de presentatie dan. En Dat op. is dan een, uh, een, een teaser zoals we dat noemen. <laughs> maar eerst... Koers Kunst. De zoektocht naar het beste idee voor vernieuwing van de kunstwereld. Want Koers Kunst, dat is het platform zoals u hoorde... voor vernieuwing in die kunstwereld. Tot en met juni krijgt iedereen de kans om zijn of haar beste idee te opperen... Voor bijvoorbeeld de financiering, de presentatie of distributie van kunst. Volkskrant en AVRO berichten daarover. En vandaag aandacht voor een idee van oud-directeur van het conservatorium te Amsterdam, Andries Mulder. Die hebben we aan de lijn. Goedemiddag meneer Mulder. Goedemiddag. W wat is het idee? Het idee is uh, iets om iets mooier te maken wat eigenlijk al een tijdje bestaat. Ik heb het ontwikkeld in mijn tijd uh, als directeur van het Amsterdam Fonds voor de Kunst eind uh, 2009. En het is in de loop van 2010 gestart en het is eigenlijk een, een hele actieve website waarop kunstenaars die vol zitten van plannen, projecten, om uh, die in contact te brengen met potentiële uh, publiek en uh, lees-, alsof, ook geldgevers. Dat laatste, daar gaat het om hè? Nou, het is bedacht destijds. Kijk, het is vorig jaar al in de publiciteit geweest rondom de enorme bezuiniging... die toen al aangekondigd werd, uh, toen het nieuwe kabinet uh, geformeerd werd. Maar eigenlijk eind 2009 waren we daar nog niet zozeer mee bezig. Wel met hoe kun je het publiek veel beter betrekken bij dat wat je doet als kunstenaars. Mm -hmm. En hoe kun je uh, het publiek ook echt maken tot je fans, tot je belanghebbenden... en dus uiteindelijk ook tot diegene, een stabiele groep van mensen... die, uh, die je zeg maar ondersteunen in dat wat je doet. En uh, maar hoe als... krijg je ze zover dat ze je geld gaan geven dan? door zeg maar uh, te presenteren wat je doet, door ze enthousiast te maken waar je mee bezig bent. Uh, ik denk dat heel veel mensen ook al bestaat het idee tegenwoordig wel dat het anders zou zijn. heel erg veel van kunst houden om kunst geven, met kunst betrokken zijn, beeldende kunst, theater, muziekprojecten. En als je dat op een uh, hele goede, prettige manier toegankelijk maakt via een medium waar iedereen inmiddels over beschikt... dan kun je daar ook mensen in treffen die zeggen van... wauw, daar wil ik in meedoen, daar wil ik in investeren. Ik wil jou, kunstenaar, of ik wil dit project, wil ik een kans geven. En ja. dan ga ik in meedoen. U zegt, er zijn al soortgelijke initiatieven. Ik ken zelf het initiatief Celleband, dat gaat over popmuziek. en Dan konden mensen zeggen van, nou, ik wil wel meebetalen... en dan komt er een album uit. Dat, dat, dat is overigens failliet. Maar wat ik wel nieuw vond aan uw idee... is dat u zegt, als zo iemand een euro of tien euro of wat dan ook doneert... dan moet eigenlijk de overheid daar ook hetzelfde bedrag bij leggen. Vinden, hè? Met het besteden van publiek geld vinden we het ook steeds belangrijker dat de burger weet, weet beseft waar dat naartoe gaat, dat hij daar ook meer zee in heeft, dat het niet alleen maar door deskundigen wordt bepaald. En daar zo is ook bedacht dat als je op de manier het publiek zegt van daar gaan we voor, dit vinden we heel interessant, dat je daarop dan zeg maar een beloning geeft of een, een, een extra uh, impuls als de overheid. Je zegt van nou zoveel mensen vinden dit interessant, dan gaan wij daar ook in meedoen. En dat is zeg maar voor de voor de landelijke publieke fondsen, voor de, die dat geld namens de overheid uitgeven... gewoon heel belangrijk ook om draagvlak te vinden voor die projecten waar zij hun geld in zetten. En door dit medium, door mee te gaan met daar waar het publiek ook zegt van... nou, dit is heel erg interessant, dan zegt de overheid... Ja, net zoals bij een grote televisieactie voor een goed doel naar een vreselijke gebeurtenis... dan gaan wij daar als overheid nog een extra incentive uh, aankoppelen. Ja, waarbij je dus enerzijds iets doet aan het financiële probleem, de bezuinigingen die eraan moeten komen, want je haalt geld uit de particuliere markt. En anderzijds, je geeft ook het publiek meer invloed in wat er uh, wellicht tot stand komt. Meer betrokkenheid, meer invloed. Uh, je koppelt daar inderdaad ook aan de manier of, en, uh, aan wie je het geld van, het, uh, van het publiek de publieke zaak geeft. En mijn pleidooi is dus om veel meer uh, publiek geld, subsidiegeld, wat beschikbaar is, op deze manier... gekoppeld aan ook wat het publiek vindt, weg te zetten. En niet alleen maar weer subsidie aan te vragen, te gaan wachten... staren naar de overheid van komt ze wel of komt ze niet... of bezuinigt ze nu weer, of bezuinigt ze niet. Nee, om eens uh, het initiatief te nemen. En veel meer te kijken naar je publiek, naar de ontwikkeling van je kunst... van je project in relatie tot voor wie je het doet. Ziet u, u het als een oplossing voor de bezuinigingen? Het is geen panacee. Het is niet, zeg maar, zeker niet waar het nu gaat om een uh, enorme bedrag als die 200 miljoen die van Rijkswegen. We hebben het er nog over, die Rijksmiddelen uh, bezuinigd worden. Nee, dat kan het op geen enkele manier uh, compenseren. Ik denk wel. Dat het zover gekomen is met die enorme bezuiniging, dat we allemaal vinden dat dat nu zo uh, moet gaan. Dat heeft te maken met dat we al heel lang uh, toch wel het, het contact met het publiek verwaarloosd hebben. En dit is wel iets wat voor dit moment, denk ik, op projectbasis, op een aantal dingen heel korte termijn veel geld kan genereren. Maar op langere termijn ook zorgt dat uh, het publiek voor een deel weer terugkomt. Weet, betrokken is van dat wat er allemaal is en daar ook zelf in mee wil doen. En we maken dat zo makkelijk op zo'n site dat je. Ja, iedereen bestelt dagelijks een boekje op een site of, of iets anders, of een vliegreis. Nou, eigenlijk is dit hetzelfde. Je maat 10 euro over via een makkelijke constructie. En je doet mee met een kunstproject. En je krijgt er ook, en dat is aan de kunstenaar natuurlijk, iets voor, iets voor terug. Andries Mulder, dank voor de toelichting. Eh, wilt u als luisteraar een kunstproject laten financieren? Wilt u iemand helpen? Kijk dan op voordekunst.nl. Of voor andere initiatieven kunt u ook terecht op koerskunst.nl. Het suikerzoete... Ik gebruik het maar even expres, dat bijvoeglijk naamwoord. Vrouwelijke geluid van de harp, daar hebben we het over. Combineert zij, mijn volgende gast, moeiteloos met rauwe moderne muziek en tekst. Haar nieuwste CD, Fantasies en Impromptus met laat romantische muziek. Lijkt een behoudende keuze, maar schijn kan bedriegen. We gaan erover praten. Lavinia Meijer, welkom. Ja, Hoe zou je zelf die nieuwe CD omschrijven? Uh, nou, deze CD is. Uh... Ja, een romantisch getinte cd. Ten opzichte van mijn laatste cd bij Channel Classics uh, Visions, die modern getint was. Dat was een muziek uit de 20e eeuw over muggen, spinnen en uh, wat al niet. Deze cd uh, heb ik bewust uh, ja, gericht uh, naar de romantische kant toe. Omdat dat ook een kant is, die zeker uh, heel uh, mooi is van de harp. En de laatste jaren heb ik zoveel ook geprobeerd om mezelf juist uh, ja, uh, in nieuwe banen te leiden, uh, experimentele projecten aan te gaan, waarbij ik soms de opmerking kreeg van ja, goh, speel je ook romantische muziek? Nog dat wist de, ik de, niet. Nog wel de harpklassieker. Ja, precies. Ik dacht dat je alleen maar uh, allemaal rare uh, moderne dingen deed. Dus uh, het leek me heel erg uh, leuk om juist in het, in het kader van mijn doel om de harp als solo-instrument te promoten. Wat maakt het een stuk een harpklassieker? Wanneer, ja, wanneer wordt, wordt een stuk echt als. voor de harp een klassiek stuk? Uh, nou, in, in, in. Wat betreft de romantische muziek, daar heb je. Um, een, ja, er is toch een, een, een gebruik van een bepaald effect. Het heet het glissando effect. Dat is uh, heel erg typerend voor de harp in symfonieorkesten. Die gebruiken componisten om een beetje dat hemelse geluid te creëren in de harp. En dat heeft te maken met de zeven pedalen die aan het instrument zitten. Want die kunnen namelijk de toonhoogtes veranderen op het instrument. Dat is iets wat veel mensen niet weten van de harp. En daarmee kan je heel veel dubbele tonen creëren. En dat is uniek aan de harp. Dat kan je op geen enkel ander instrument doen. En door dat gebruik... Uh, ...daardoor creëer je een hele uh, open, uh, nou ja, wat sommige mensen ontschrijven als hemelse klank. En romantische componisten, die hebben daar, uh, ja, sommige, sommige hebben daar overvloedig gebruik van gemaakt. Anderen, zoals saint -Sans, die hebben het af en toe in hun muziek uh, uh, ja, naar voren laten komen. En uh, daarnaast typeert romantische muziek zich ook dat het heel virtuoos is... Ik heb voor Fantasies en Imprunteurs uh, gekozen omdat uh, vrij veel componisten uit die romantische periode. één van die twee namen als titels hebben gebruikt. Mm -hmm. uh, nou, niet heel erg onbegrijpelijk. Maar, hard... We gaan een heel klein stukje uh, beluisteren. Zit, mm -hmm. zit dat effect trouwens uh, daarin? Want we gaan nu uh, uh, luisteren naar een compositie van uh, Snoer. Dat is een, dat is een uh, componist ja, die, die, die heb je min ja. of meer ontdekt. Of jij of iemand anders. Maar... Klopt. Hij, Snoer was een, een Nederlandse componist uh, die eigenlijk. Uh, ja, echt om een stoflaag is beland. Uh, mede dankzij Hans Heg, muziekjournalist en een goede vriend van mij, zijn we hem op het spoor gekomen. Uh, hij heeft in het concertgebouwenorkest in Amsterdam gezeten, maar hij is daarna naar Wenen gegaan, naar de Wiener Philharmoniker. Maar hij heeft een fantasie geschreven op het Oud-Nederlands Volkslied. En daar gaat het Komt het? Ja. Een stukje ja, van de komponist Johannes Snoer. Ja, dit is de introductie van het thema. Maar dit is nog heel erg uh, braaf, zeg maar. Want daarna barst, barst het, het los en het allemaal virtueuse dingen. Dus hier kwam dus niet die glissando nee, in juist niet, Nee, juist niet. Ik word trouwens maar, allemaal thema's van, van oude Nederlandse volksliedjes, ja ja, mij. ja, ja. Nee, dit was uh, eigenlijk tot 1932, uh, was dit het volkslied in Nederland. Het is toen de tijd... Uh, Vervangen door het Wilhelmus, uh, omdat uh, toch uh, bleek dat de tekst die erin voorkwam. Uh, ja, een discriminerende lading had. In welke zin? Het begon namelijk uh, als wie Nederlands bloed in de aders vloeit. van vreemde smetten vrij. Oh. Kom er, kom er bekend ja, voor ja, dus wat <laughs> we dat nog steeds gebeurt. dat is uh, best wel heftig. microfoon stond niet. Oh ik voel wat luisterende oortjes ja. thuis. Oh, ja. <laughs> Inleven dat lied. Ja, ja. ja, nou die. Maar dat vonden toen ze toen niet nou, kunnen. Het heeft toen de tijd had het betrekking op de Franse bezetting. Uh, alleen later ja, werd het toch heel erg geassocieerd met, uh, met racisme. En uh, ja, toen vervangen door het Wilhelmus. Maar het is een heel, zoals je kan horen, een heel vrolijk deuntje. Dus daar is niks mis mee. Daar is niks mis mee. <laughs> nee, nee. Je, je leert een kennis. En via de journalist Hans, Hans Echt ja. eh, via hem begrijp ik... ben je ook bij een andere onbekende componist Ja, gekomen. want bovenaan die partituur van Johannes Snoer stond... opgedragen aan de heer Verdal. En meneer Verdal, Gabriel Verdal, was zijn collega. Uh, ze waren al bijnaamk harpist. Uh, Verdal woonde in Frankrijk en hij schreef ook stukken voor de harp. Maar meer in het trant van salonmuziek. Dus de lichte klassieke muziek uh, van die tijd. En daar hebben we de tweede impromptie... Van ontdekt. De eerste is zoek, die kun je niet vinden. Maar dat nee. is echt een juweeltje van, van een stuk. En hij gebruikt de harp ja, op een prachtige manier, prachtige melodielijnen. Dus door die twee componisten naast elkaar te zetten en in combinatie van, met andere bekende componisten zoals Sensans, Foré, Spoor, Pierre uh, Ja, dacht ik van, dan kan ik zo'n mooie combinatie weer tussen het bekende en het on onbekende maken. Uh, ik, ik hou zelf heel erg van om ook nieuwe stukken te laten schrijven voor de Harp. Uh, Jacob Ter Veldhuis schrijft bijvoorbeeld uh, een, een nieuw stuk... wat in juli een première gaat. Maar daarnaast ook bestaande muziek te vinden. en die Te uh... herontdekken. Ja, zijn er bij de Harp meer onbekende componisten... relatief dan bij andere instrumenten? Uh, dat zou ik niet zo zeker kunnen zeggen. Er zijn zeker stukken die, die nog moeten... Uh, ontdekt moeten worden. En daar ligt ook de taak. Uh, voor Ja, voor <laughs> mij. Uh, maar ook voor uh, in Nederland. Om daar uh, ja, op, naar op zoek te gaan. Want het en dat is... uh, vooral te spelen. En, en misschien ook op albums te zetten. Toch, toch even ook weer naar uh, ja, de, de niet-klassiekers uh, van, de, van de harpen. Want je gaat binnenkort ik geloof 13 mei optreden op het Days and Nights Festival in de Melkweg. Ja. Uh, en dan gaat het om muziek van Philip Glass. Ja, dat is een hele eer. Uh, Philip Glass heeft me uitgenodigd om uh, tijdens uh, zijn concert in de Melkweg... Hij heeft jou uitgenodigd? Ja. Want hij kende je muziek of uh, je, hij is, je spel? Uh, uh, ik ben bij hem geïntroduceerd. Niet andersom. <lacht> ik kende hem al een hele tijd. Uh, door uh, ja, een zeg maar mutual friend, uh -huh. als je dat mag zeggen. Uh, en toen hij... Uh, ja, hij komt nu naar Nederland toe. Hij gaat in Zeeland. Gaat hij volgend weekend uh, twee uh, grote concerten geven. En dit concert is er speciaal bijgekomen. En toen zei hij van... nou. Laat Lavinia Meijer maar eens spelen voor, voor mij. En ik ga voor, van, van zijn metamorphoses een paar uh, delen spelen. En dat is oorspronkelijk voor piano solo geschreven. Dus hij zal het nu voor het eerst. Hij gaat hart. het voor jou omzetten. Nou, dat heb ik zelf gedaan. Maar hij gaat het nu voor het eerst op de harp horen. Ik ben heel erg benieuwd hoe zijn reactie is. Hij heeft het nog niet gehoord. Nee, hij heeft het nog niet gehoord. Het wordt een verrassing. Ik ga ook met een stuk met hem spelen. En hopelijk, uh, ja, wie weet, leidt dat uh, tot uh, nou ja, meer samenwerking in de toekomst? Meer samenwerking, wie weet dat hij een ook Een, een, een wil fan schrijven. van zijn muziek. Wat, wat altijd als minimal music omschreven wordt. Hij ja. maakt er geloof ik zelf bezwaar tegen. Ja, maar. precies. Hij heeft er zelf bezwaar tegen. Nee, het is, uh, ik vind het prachtige muziek. Uh, ik, ik kende ken zijn muziek al. Uh, hij is een van de meest bekende uh, componisten van deze tijd. Uh, hij heeft ook heel veel uh, uh, invloeden vanuit de pop uh, in zijn muziek. Uh, hij heeft to, uh, lang geleden, toen hij zeg maar werd, toen was hij in New York bezig om uh, zijn muziek door uh, grote geluidboxen uh, over de straten te, te, te, laten, te laten horen. horen. Ja. Dat was toen de tijd heel erg vernieuwend. En, is, uh, is dat anders als je met iemand speelt die ook tegelijkertijd de componist is? Um, ik denk dat het alleen maar leuk is. Want uh, ik heb onlangs ook met Nico Muli bijvoorbeeld uh, samengewerkt, componist. En uh, hij heeft toen ook Celeste gespeeld. En uh, het is een hele ontspannen sfeer... Want ja, hij kent zijn muziek natuurlijk door en door. En hij ja, vindt hij het weet gewoon dus leuk geen andere hoe het moet andere... en hoe hij het wil. Ja, hij ja. vindt het gewoon leuk om met andere artiesten zijn muziek te spelen. Dus ik verwacht dat het met Philip Glass ook een groot feest zal worden. Deze Night's Festival in de Melkweg op 13 mei. Het nieuwste cd heet dus Fantasies en Impromptus. Lavinia Meijer, verkrijgbaar via haar website laviniameyer.com. En de melkweg dus, 13 mei, maar dat had ik al gezegd. En ook in de winkel, sessie te krijgen. nou is goed dat je er even bij vroeg me nogal. Cornel Maas, jouw week. Je was weer in het nieuws vanwege het Songfestival, maar daar ga ik je zo direct wat over vragen. Oh, gezellig. We gaan het eerst hebben over iets wat je voor je hebt liggen, naar aanleiding van dat boek. Ja, dat is het boek Moeten Wij van elkaar houden, Het Populisme Ontleed, van Bas Heijn. is schrijver, maar schrijft een NRC, dat is een groot essay waarin hij eigenlijk... Het staat eigenlijk heel goed op de achterflap uitgelegd. Ik heb het boek natuurlijk ook gelezen, maar begrippen als gelijkheid en tolerantie en verdraagzaamheid en zo... zijn nu in deze tijden van populisme redelijk verdacht geworden. En hij probeert met onbevangen onbevooroordeelde blik, zoals het ook altijd lukt in zijn stuk in NSC Handelsblad... dat uh, fenomeen te analyseren. En vorige week was de presentatie en het eerste exemplaar werd aangeboden aan Alexander Pechtold. De de boegbeeld, zou ik maar zeggen, van D66. En ik heb vaak presentaties meegemaakt. Soms worden daar een beetje slappe praatjes gehouden. Soms zijn de boeken amper gelezen. Maar hij had er echt werk van gemaakt. En wat wel leuk was, vond ik is dat hij ook nog wel een paar interessante dingen vertelde. Onder andere, het gaat alweer over Twitter... hij zei dat hij constant door een soort Henk en Ingrid-achtige uh, figuur... Op, op internet en op Twitter gestalkt werd, net als allerlei andere politici. Bleef maar doorgaan, bleef maar doorgaan, bleef maar doorgaan. En op een dag dacht hij, vertelde hij dus in zijn toespraak daar... Ik ga er gewoon eens op reageren. Hij was daarin kennelijk de enige, want meteen reactie terug. En het heeft ertoe geleid dat hij uiteindelijk bij deze vrouw... was het geloof ik op is gegaan in Apeldoorn, waar zij woont. Met haar man Henk, die dus niet Henk eet. Maar laten we de metafoor <gacht> Henk en Ingrid volhouden. En toen kwam je er dus eigenlijk achter, zoals het wel vaak gaat... bij dat medium al helemaal, dat als mensen... Uit persoonlijke omstandigheden, door persoonlijke omstandigheden in het ongereden zijn geraakt, dat ze graag gehoord en gezien willen worden. En in, deze, in dit geval, die mensen waren zoveel ongelijk, kwam mij achter. Doordat ze hun relatie niet echt goed liep, doordat ze aan de grond zaten financieel, doordat er allerlei andere problemen waren. Maar zijn pleidooi tijdens die toespraak was. ga dus wel in gesprek met mensen, zoek ze wel op. Ook is het maar één geval: het leert je zelf iets en het houdt de boel uh, gaande. En, dat vind ik wel sterk, net als zijn pleidooi om in deze tijden van populisme, en dat haalt hij daar ook aan, uh, vooral um, uh, met zakelijke argumenten en niet met heilige morele verontwaardiging de ander tegemoet te treden. Want dat is ook waar Bas Heijnen, ik heb zijn essay, ja. uh, waar dit boek weer een, een van is uh, gelezen, uh, die, die schrijft daar ook over, laten we zeggen, de morele hoogstaandheid van, nou ja, veelal links ja. Hè, ten opzichte van het volk, dat daar dus een kloof ontstaat dat mensen zich niet serieus genomen voelen. Precies, en dat je dus uh, ook niet, wat heel veel gebeurt, ook in Columns trouwens, maar überhaupt in de kranten en in deze Bar drukke media tijden, dat iedereen eenmaal maar koerste op de hypes, maar dat je juist. Onderliggend, die sentimenten zijn misschien niet zo interessant. Maar wat interessant is, is waar bepaalde sentimenten vandaan komen. Het is een plicht voor mensen die kunnen nadenken. Dus ook voor die politiek. Om dat te analyseren. En als je dat doet, dan heb je er ook wat aan in de politiek. Want dan kun je een stap voorwaarts maken in je opvatting... in het voeren van beleid, volgens mij. En dan voorkom je misschien dat die idealen, die natuurlijk mooi zijn... dat die eh, nou ja, onnodig in de vullingsbakken gedonderd ja. worden... door de opkomst van mensen die daar teleurgesteld Zoals zijn. Zoals dat nu gebeurt. weet je, Want in, toen ik studeerde in de jaren tachtig... was het precies omgekeerd. Dan was het zo verpletterend verdraagzaamheid. Nou, als je waagde daar een kanting bij te maken, dan doe je dat niet bij verdraagzaamheid. Maar goed, als het ging over de multiculturele samenleving, dan was je abject en versleten. En tegenwoordig is het bijna zo dat je er eer mee inlegt als je dat zegt. Weet je wel, we zullen eens even flink wat punten op de i zetten en flink op de tafel roffelen. En, en dan, uh, dan krijg je een podium. Ja. En nou ja, hij doet altijd zijn best, vind ik. En dat is belangrijk ook in deze tijden om uh, daar dwars heen te kijken en aan te geven wat, wat er werkelijk toe doet. Is dat iets waar jij je druk over maakt, over de multiculturele samenleving, Lavinia? Uh, het zelf een hoogst multiculturele uitstraling. <laughs> ja. <laughs> ja, zeker. Ja, het kan... Uh, ja. Dat, dat, dat was ik nog vergeten te zeggen. Uh, Ramzi Nasser, dichter des Vaderlands... die heeft zijn uh, gedicht, zijn versie op... Wie Nederlands Bloed heeft hij thuis mijn cd-presentatie... Uh, voorgedragen. Ja, en hij maakte toen een hele mooie... Vergelijking met uh, de grote, grote kunstenaars van Nederland. Uh, oh, hij noemde een paar voorbeelden uit de schrijverskundewereld. Dat zijn allemaal niet Nederlanders. Maar niet wij accepteren ze als Nederlanders. ze horen bij ons. Zodra mensen succesvol ja. zijn, accepteren ja. we ze graag. Ja. Ja. Uh, over Twitter, want daar gaan we nu naartoe. Oh. <laughs> twitter jij zelf? Ik Naar twitter video? niet, maar sinds kort wel Facebook. Maar dan moet ik oh. nog wel een wennen. Dat moet ik heb ik dan weer niet, Facebook. Okay. Je, je hebt ook nog geen last van, uh, van stalkers op dat vlak en zo? Nee, nou, bij Facebook heb ik wel heel veel aanvragen van mensen die ik niet ken. Dus daar... ja, wat doe je daarmee? Ja. <laughs> die zet ik nog even in de wacht. Oh ja. die, zet, die zet ik in de wacht. Dat weten ze bij deze. Het kan heel lang duren. Uh, want jij kondigde aan, Cornel, dat rondom die hele discussie. Uh, jij was commentator bij het Songfestival. Ja. Dat mocht niet meer van het ROS. Uh, je bent blijkbaar gevraagd door allerlei mensen om dat weer te doen. Je zegt: Ik doe dat niet. Ik ga wel twitteren. Ja, ik dacht: uh, Ik doe het. Het is zo armoedig vind ik, om dan een soort poermenspositie... voor een of ander programma, veel programma, Programma's vroeger, dat wil je niet naar Düsseldorf om onze slag te doen. Wil je niet in Carré. Wil je niet uh, voor de Viva, om maar eens twee uitersten te noemen. Of ik zei Carré, ik bedoelde De Lamar. Er zijn heel veel van dat soort dingen voorbijgekomen. Ik dacht, ach weet je wat, ik ga gewoon weer voor het eerst in 18 jaar uh, thuis voor de buis zitten. Maar aangezien zogenaamd. Voor het eerst in 18 jaar. Oh ja, ja omdat je ja, altijd. Ja, te ja, ik was er voor de ja, Volkskrant, ja, ja. was ik ook al. Ja. Of voor programma's van Paul de Leeuw. Nou, ja, elk jaar een andere hoedanigheid, zou ik maar zeggen. Van de laatste zeven jaar als commentator. En ik dacht nu, ach, als het al waar is dat een tweet de, de aanleiding was voor de trots om mij weg te zenden vorig jaar. Dan ga ik gewoon dat medium gebruiken om voorafgaand aan elke inzending een leuke ironische uh, uh, kanttekening Commentaar. te maken. Of, ja, dat, dat is ook lekker bescheiden. Kan ik gewoon thuis doen met een laptopje, met mijn vrienden erbij en wat wijn. Hoeveel volgers heb je op dit moment? Nou, best wel 11,500 uh, 11.000 11 zoiets. Uh, nou, ik ben benieuwd hoeveel het er uh, worden nu na, na het Songfestival. Ja, nou, je zullen ook wel mensen afhaken, want die denken... dat het begint die maas weer met het gezeik of, terwijl over het Songfestival. festival net heel leuk cultureel is geworden. <laughs> ga, ik dan dan ga je het weer fijn afbreken. Ja, want ja, je, je, je weet natuurlijk al lang wie er allemaal meedoen. Dat ja. weet je altijd. Dus... Er zit er veel materiaal tussen waarbij je uh, op een Sieneke-achtige wijze commentaar <laughs> kunt leveren? Ik vond gisteren wel een geestige tweet, las ik nog uh, over de samenwerking tussen Tros en Avro. In deze week natuurlijk, waar ik dan meteen kop van Jut ben, vanwege dat hele gedoe. En dat ik voor de Avro op je presenteer. Dat zullen we dan nog wel eens syneke. Dat soort tweets <laughs> ja. krijg je dan. Of het was ook wel geest dat het gisteren op het feest... van de Nederlandse delegatie in Düsseldorf kreeg ik van iemand... van de European Broadcasting Union te horen van... nou, die maas zal nu door die fusie wel weer terugkomen bij de tros. Maar ja, had hij gezegd, om daar nou weer een hele fusie voor te organiseren. Dat ja, gaat dat ook soort... wel heel erg ver, ja. Ja. Ja. Maar, um, maar zijn er veel artiesten bij waarvan je denkt... nou, die moet ik toch wel... Nou, Portugal... Laat voorzichtig uh, zeggen, kritisch benaderen. Ja, en maar Portugal heeft wel, sluit een beetje aan waar we het net over hebben. Het is echt wel interessant. Politiek mag nooit echt op het Songfestival. In Portugal zit in de eerste halve finale. En die hebben een soort uh, village people. Maar dan echt, het zijn zes mensen die voortkomen uit de alternatieve muziekscene in Portugal. Daar is de economische crisis enorm. Jongeren krijgen daar geen enkele kans meer. En ze hebben een protestlied, inclusief borden waarop ze kreten hebben uh, gezet... in verschillende talen die eigenlijk een protest zijn tegen het huidige regeringsbeleid in Portugal. Dat is in ieder geval opmerkelijk. Maar ja. is het muzikaal ook goed? Uh, dat weet uh, je. In het, <laughs> niet. Nee. in het geheel niet zelf Nee, nee. de 3e's vind je gelukkig geloof ik, wel goed. Hè? Ja, Althans, voor ach, de 3e's dan. Ik vind het uh, hartstikke. Ja, vind, ja, dat vind ik goed. Ja. Althans, veel beter dan uh, de inzendingen die we de afgelopen jaren hadden met glitterpakken en andere uh, onzin. Kijk jij naar nou het vind je? Ja? Uh, als ik er toevallig uh, opkom, dan kijk ik altijd ja, dus wel even. Dus maar het is wel ben... een hele ruimhartige constatering, ja. <laughs> als, als je toevallig <laughs> langskomt, ja. Nee, uh, ik, ik gun het die drie J's wel heel erg, want ze hebben heel erg hun best gedaan. En het is eindelijk weer zo'n gewoon liedje in plaats van... Uh, ja, de lichtgevende pakkers van de toppers die het dan uiteindelijk ook weer niet ja, deden. Ik denk natuurlijk. altijd maar, hoe gewoner en hoe leuker het is, hoe kleiner de kans dat het wint. Of is nee, dat, dat is niet al... waar. Want no. vorig jaar en ook jaar voor waren er juist wel hele kleine liedjes die het goed deden. Maar de, de, het geheim is wel, maar dat geldt voor iedereen die muziek maakt. Dat weet je als geen andere Lavinia. Je moet het ook weten te verkopen. Dus of het dan groot of klein is, maakt niet uit. Als je maar op het podium en zodanige urgentie hmm. hebt dat okay. mensen pakken wat je. Oké, nog, nog heel hebt. even, want eerder aan tafel zat hier Bert van de Veer... En die zei dat jij helemaal geen, geen stand, stand hebt van... van TV. <laughs> tv. Dus daar moet je even op reageren. Want jij dacht namelijk de wereld Gaat die Nipkoff schrijven. Ja, in. Bert is meester van de ironie. Hè? Dus je bedoelt al het tegenovergestelde van wat hij zegt. Oh, zet. is dat het? Ja, ja dat is het. Uh, nou ja, kijk. Ik zou zelf ben een ernstig bezorgen... maar als je dat te veel roept, krijg je ook weer boze reacties op Twitter van de dramaserie Amsterdam en vele anderen. Omdat die als geen ander, vind ik, een soort vernieuwend televisiedrama heeft aangezien. Ja, en ik vind dat de nipkoff schrijven ook heel erg moet gaan als je een televisieprogramma bekroont over de vorm. Want het medium televisie is op zichzelf ook kunst. Je zou het niet geloven, maar het is vaak wel zo. En als je daar op een hele mooie manier gebruik van maakt en iets tot stand brengt dat nieuw is, zou dat gehonoreerd moeten worden. En ik denk altijd dat je dan, ja, hoe goed bijvoorbeeld Pauw Witteman ook is, het is voor een technisch of zo, niet nieuw interessant of niet nieuw. En, nee. en ik ga altijd voor het vernieuwende en hoe dat richting geeft. Dus dat zou mijn keuze zijn. Ja. Ik hoorde Ali B voorbij komen. Zeer vernieuwend programma. Slaat prachtige multiculturele, heb je de term weer bruggen. bruggen. Maar niet heel erg prachtig gemaakt. Omdat je tijdens bijvoorbeeld als eindelijk het duet werd gezongen... dan zag je ook alweer Instarts waarin alweer het commentaar van de artiest zat... die op dat moment Willek Alberti trof. Maar goed, eh, ik, dankzij mijn advies... ik hoop dat ze van harte uitkomen maandag tijdens het braad. Ja, <lacht> wordt het maandag bekend? Ja, ja, ja dat uh, begreep ik. Oké, okay. nou ja, dan, dan weten we in ieder geval uh, waar jij je de komende tijd op Twitter-gebied mee bezig gaat houden. En uh, dat je daar op, uh, ook te volgen bent. Opium woensdag, wat zit erin? Dinsdag, uh, ik uh, sorry, neem ik ga je wel. even bij. Ja, uh, <laughs> dank je. <laughs> wat zit erin? Het zit rechtstreeks tegenover de eerste halve finale van het Songfestival. Kijk, als dat niet toevallig is. <laughs> met als gasten: uh, Janne Schra van voormalig Room 11 Met Ruben Heijn, die die geweldige CD Elephants heeft gemaakt. En met uh, Ralph Rousseau, die tijdens het festival Klassiek. Uh, de viola da gamba weer gaat bespelen... en bij ons vertelt hoe Bach ooit in de gevangenis terechtkwam. Ook over muziek dus. Dinsdag allemaal uh, in uh, opium. Uh, volgende week is het trouwens ook Kunstuur op Nederland 2... met de serie Hollandse nieuwe, waarin de laatste aankopen van het gemeentemuseum Den Haag... en het letterkundig museum Onder de Loep worden gehouden. Zo direct gaat u luisteren naar Sport... naar langs de Lijn, gepresenteerd door Robert Meder. Uh, wij onderbreken voor die tijd nog even voor het nieuws. Deze keer gepresenteerd door Marielle Hageman En ik wens u allemaal een hele fijne dag. MUZIEK Radio 1. Het NOS Journaal. Op viaducten over de A1 hebben zich veel supporters van FC Twente verzameld. De politie verwacht dat er rond 5 uur als de spelers van FC Twente richting Rotterdam vertrekken, nog meer mensen langs de snelweg zullen staan. De Gresse club speelt morgenavond in de Kuip de bekerfinale tegen Ajax. Supporters mogen alleen vanaf viaducten zwaaien, zegt de politie. Ze mogen niet in de berm staan.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 Er zijn ook 20 kledingstukken te zien die Maxima speciaal beschikbaar heeft gesteld, waaronder haar trouwjurk. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Willemijn Hubert. Tja, en wat voor een weer. Het is warm in Nederland en ondanks de sluierwolking is er veel zon. Het warmste is het nu in Noordoost-Brabant, 28,5 graden, En in het uiterste westen van Zeeland is het met 21,7 wat minder warm. Tja, en als u van de warmte houdt, kunt u er tot diep in de avond van genieten, want het koelt maar langzaam af naar zo'n 15 graden vannacht. Er is weinig bolking en de wind is matig kracht 4 uit zuidoostelijke richting. Morgen wordt het zelfs nog een graadje warmer dan vandaag. Ook is er dan veel zon, maar al gauw raakt het in het westen bewolkter. En in het zuidwesten kan er in de namiddag en avond een enkele onweersbui ontstaan. Er waait een matige tot vrij krachtige Zuidoostenwind. In het Waddengebied krachtig, kracht 6. En in de nieuwe werkweek daalt de middagtemperatuur iets. Maandag wordt het bijvoorbeeld zo'n 23 graden. Het weer wordt ook een stuk wisselvalliger met elke dag kans op wat buien regen. Langs de lijn, met Robert Meder. Goedemiddag, op deze warme zaterdag gaan we straks kijken wat er uh, op sportgebied allemaal is gebeurd. De afgelopen week doen we in het sportforum met Tom Boot, Maarten Wijvers en Riemen van der Velden. Um, maar we doen meer, bijvoorbeeld uh, contact zoeken met uh, Maarten Lafeber, die op dit ogenblik in... Uh, Spanje is die hangt aan de telefoon, want we gaan het even hebben natuurlijk over de golflegende Seva Ballesteros. Maarten, goeiemiddag. Goeiemiddag. Hij is overleden. Uh, in 2008 werd er kanker bij hem uh, geconstateerd. Uh, hij heeft het verloren. Wanneer hoorde jij het, dat hij was overleden? Uh, nou, ik was het vanochtend uh, hier uh, op internet. En uh, ja, het was ook vanochtend op televisie over het nieuws hier in Spanje, dus toen, uh, toen wisten we het. Ja, jij zit bij de Spaanse Open in Terrassa. Ho ja. hoe, um, hoe werd er in algemene zin uh, uh, gereageerd? Hoe zien ze hem daar? Ja, dat is natuurlijk heel triest, heel triest nieuws. En uh, hij is natuurlijk een absolute legende. Niet alleen in Spanje, maar ook, uh, ook in de golfwereld uh, buiten Spanje. En uh, ja, de mensen waren natuurlijk heel bedroefd. En uh, als je vooral spelers die, uh, zoals Ola Sabo, uh, die, die stond naast mijn bedrijf En hij uh, zei, die was gewoon heel erg uh, bedroefd natuurlijk. En die, uh, die heeft ook een hele zware dag gehad. En uh, ik denk alle Spanjaarden... Ja. Maar vooral andere golven die betrokken zijn bij de Europese Tour. Want hij heeft toch de Europese Tour groot gemaakt. Voor de mensen die niet weten wie het is en wat hij gewonnen heeft: um, de British Open in 79, 84 en 88. De Masters twee keer in 80 en 83. Vijf keer de Ryder Cup. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Um, ja. je zei net, jullie spreken er onderling ook over. Op wat voor manier gaat dat dan? Nou ja, gewoon meer wat hij betekent heeft voor, voor de Europese Tour natuurlijk. En, uh, en hoe briljant hij is. Gisteren zei hij mij een keer die nog toen ik wat minder speelde en een paar uh, hele mooie saves maakte. Ja, toen noemde hij mij ook Savi. Zo, zo is hij gewoon. Hij is iemand die, uh, hij was altijd briljant. En uh, zo wordt heel veel naar gerefereerd als, uh, als je zelf al speler bent. En uh, iedereen heeft heel veel respect voor hem. En wat ik al zei, hij heeft de Europese Tour groot gemaakt. En zonder hem was de Europese Tour niet waar die nu zou zijn. En, uh, en daar wordt toch vooral over gesproken. Heb je hem ontmoet, vaak? Ik heb hem een paar keer ontmoet, ja. Ik heb hem, hem uh, voor gehad om, uh, om twee keer met hem te spelen in het toernooi. Twee keer in Zwitserland, dat is uh, uh, Omega Masters daar. En uh, ook heb hem ook een uh, intensief meegemaakt in dezelfde de Serviette voor gespeeld een aantal jaar geleden in 2005. Uh, toen was hij natuurlijk ook. En uh, ja, het is gewoon een heel bijzonder man. In wat voor zin? Nou ja, gewoon de aura die hij om zich heen heeft. Dat zie je weinig aan bij golfers. Dat zag je bijvoorbeeld bij Greg Norman en, uh, en Tiger Woods. En, uh, en allemaal Palmer en Niklas en dat had Sevier ook. Sevier was gewoon heel bijzonder en uh, je voelde gewoon als hij in de kamer was, dat, uh, dat zijn aanwezigheid. En uh, ja, dat hebben weinig spelers en uh, het is gewoon met, uh, ja, wat die allemaal heeft tegen voor golf en wat hij kon met een bal was, uh, was briljant. Ik kan me voorstellen dat de organisatie van het toernooi in Spanje ook rekening uh, houdt met zijn overlijden. Hoe, hoe doen ze dat? Nou, we hebben allemaal met, uh, met lintjes gespeeld, met zwarte lintjes, over pet of op shirt. En uh, om kwart voor drie hadden we allemaal een uh, minuut stilte. Uh, dus de spel een minuut uh, stilgelegd. En uh, ja, de vlaggen hangen al stok. En uh, ja, wat we zeiden, de, de, de moeite is natuurlijk uh, niet zo positief. En uh, dat is logisch. Maar uh, ja, er wordt een toernooi gespeeld hier. En iedereen probeert het goed mogelijk te spelen. Natuurlijk ook voor Sevi. En uh, ja, het uh, toernooi moet een uh, mooie winnaar krijgen. Um, uh, tot slot, het is een cliché vraag, maar ik stel hem toch. Hoe herinner jij je... Uh, um... Uh, Safi Ballesteros? Ja, ik een briljante inventieve golver. Dat heb ik toen met hem gespeeld in uh, in Zwitserland. Dat heb ik dat toen van dichtbij bij meegemaakt. En ik, uh, ja, het is gewoon ongelooflijk wat hij met de bal kon. Dat heb ik er nooit gezien bij hem spelen. En ik weet niet of we dat ooit nog zullen zien. Dankjewel, Maarten Lefeber. De volgende keer, als we je bellen, dan vragen we ook naar de sportieve prestaties van, uh, uh, van de Spaanse Open. Slaan we nu even over. Oké, okay, graag. Ja. Langs de lijn, Sportforum. Meningen en analyses over de sportactualiteiten. Ja, het Sportforum. U kunt ons mailen. sportforum.nos.nl. Sportforum Drie gasten: Tom Boots als vaste gast. Maarten Wijfels, algemeen dagblad. En Rima van der Velde, ouds voorzitter en nu eerder voorzitter van Heerenveen. En nog steeds betrokken bij die club. Met Maarten Wijfels beginnen. Wat is jouw moment van de week? Nou, ik heb gisteravond uh, ontknoping in de eerste divisie gevolgd. En... Wat mij dan opvalt, je weet het wel, maar wat je opvalt op zo'n avond... is hoeveel oud-internationals zich eigenlijk met het voetbal... op dat niveau nog bezighouden. En dan heb je nou, de spelers, hè, Theo Lucius, Barry Opdam, ja, Fernando Rix... komen door het beeld, maar ook, ook de ook trainers. En het viel mij dan uh, om, om er één of twee mensen uit te lichten. en de Goei, die, uh, die hield de kampioenschal van RKC omhoog. Nou, dat ja, is eigenlijk een beeld wat we, wat we jaren niet gezien hebben. Wat meest vond ik uh, het meest... Uh, wat mij wel greep was eh, Peter van Vossen. Die, nou ja, we hebben allemaal ooit die penalty gezien die hij op Wembley tegen Engeland erin schoot. Alsof hij in de tuin met zijn zoontje een balletje trapte. Geen enkele druk leek het wel. En gisteravond stond hij wallen onder zijn ogen en stond te wijzen en te gebaren. Omdat de RBC, eh, zijn club waar hij assistent is, eh, bijna het betaald voetbal uitging. En ja, dan zie je, als je het niet zelf kunt beïnvloeden, hoe anders die spanning is. En dat uh, ja, vond ik wel intrigerend om eens te zien. Ja, en hoe je daar energetisch ook in je lichaam uh, mee om kan gaan. Of ja, niet precies. mee om kan gaan, ja, hoe je dat ja, wil ja. vertalen. Ja, mooi, dankjewel. Rima van der Velden. Ja, ik, ik had afgelopen zondag hadden we Ajax op visite. En toen had ik vriend Freek de Jonge uitgenodigd. En ik heb me geërgerd aan die eikel. Want die ging de keer bij die doelpunten van Ajax. Ik had hem wel van de tribune willen gooien. Hè. En dan, dan nodigt hij mij een paar dagen later gisteravond weer uit. En dan heeft hij een voorstelling in Leeuwarden. En dan staat hij op de bühne en dan, ongelooflijk wat die man kan. Wat een mooie kerel. Wat een, wat een tegenstrijdigheid binnen een week bedoel ik maar. Ik heb genoten gisteravond van die man. Is het nou iemand om van te genieten of is het een eikel? Uh, het is punt één iemand om van te genieten. groot respect voor te hebben en soms is het een eikel. Maar uh, ik ben heer de Potter en, en hij is van Ajax. <lacht> dat, maar dat laat hij merken bij ons hoor, <lacht> absoluut. Tombood, jouw moment van de week. Ja, mijn moment van de week, ik wil heel even op Maarten de Verbe nog terugkomen. Want Palesteros, die ken ik alleen van zien, Zou ik maar zeggen. Ik ben geen golfer. En er wordt over zijn prestaties gepraat. Maar als persoonlijkheid, en als sympathieke persoonlijkheid... ja, straalde hij zoveel uit, dat was fantastisch. Dat zei hij ook, hè, dat aura wat hij om zich heen had. Ja, dat, maar goed, de sympathie. Het moet een sympathiek mens geweest zijn. Uh, mijn moment van de week is twee doelpunten. Iets negatiefs en iets positiefs. Uh, het eerste doelpunt van PSV zondag tegen Vitesse... werd door Berg gemaakt. Berg is een zweet die in 1600 het laatste doelpunt heeft gemaakt. En zoveel misbaar maakte hij bij. Zijn uh, vingertje op zijn mond. Iedereen moest zijn mond houden. Totaal geen zelfkennis, totaal geen zelfkritiek. Eigenlijk zak mijn broek er vanaf. En positief, ook een doelpunt. Uh, uit de wedstrijd Twente tegen Willem II. Roo is bereid fantastisch... Een doelpunt voor. Uh, Luc de Jong hoeft hem alleen maar in te leggen. Doet dat ook. En het eerste is wat hij doet naar uh, Roewis lopen. En hem bedanken voor de mooie uh, assist zal ik maar zeggen. En zo kan het ook. Ja. Goed, uh, dank jullie wel. We gaan uh, eens even kijken wat er de afgelopen week allemaal is gebeurd. We beginnen natuurlijk met uh, de Champions League. Een reeks van vier keer de Klassico in 18 dagen. Dat zit erop vijf keer in het hele seizoen, um, gelijk in de competitie, uh, de beker ging naar Real Madrid en over twee duels uh, Barcelona door naar de finale van de Champions League. Nou, eerste halffinale 2-0, de tweede 1-1. Uh, Maarten, Barcelona terecht door? Vraagteken. Ja, heel terecht. Ja. Alleen wat wat, uh, wat dan toch blijft hangen na die wedstrijden is dat uh, uh, Guardiola heeft het zelf ook gezegd dat hij eigenlijk blij was dat Madrid in de eerste wedstrijd uh, die zij uh, speelden in die reeks, dat zij niet gingen aanvallen. En dat ze dat nu wel deden. Dat liet eigenlijk zien dat Madrid veel meer kwaliteit heeft dan ze misschien zelf dachten. Hmm. En dat, uh, dat blijft wel hangen, maar Barcelona terecht door. Ja, en dat hele gedoe eromheen uh, van die coaches, uh, uh, Rima van der Velden... is dat een, een Barcelona of een Real Madrid onwaardig? Ja, absoluut. Ik heb me daar ook groot aan geërgerd. En, en die Mourinho die presteert best. Hè? Dat, dat is een jongen die, die best verstand, veel verstand in mijn ogen van voetballen heeft. Maar dit is hij niet nodig. En, en ik denk dat hij het op een andere manier moet doen. En, en als je dan bij Twente ziet. Die hebben op een gegeven moment duidelijk gezegd. van Kijk, geachte coach. Je was het in België zo gewend. Maar hier zijn we het anders gewend. En ik heb Twente ook een paar keer een sanctie zien accepteren. Waarvan ik dacht, daar had ik nog wel even willen duelleren. Want ik vond dat Douglas veel te zwaar gestraft is. En zo zijn er nog een paar momenten geweest. Maar ze hebben het geaccepteerd. En, en ze accepteren de dingen zoals ze komen. Nou, en dat is groot. En ik vind dat clubs van het niveau... Uh, zeker Real Madrid, maar ook Barcelona... want die zijn ook hier en daar af en toe wel een beetje goochem... Uh, dat die met elkaar leiding moeten hebben. Dat moet het voorbeeld voor de naties zijn. En, en daar moeten we trots op zijn. Ze spelen zulk goed voetbal. kunnen ze spelen. En dan daar moeten ze vanuit gaan. Dat ben ik met, met Maarten eens. Uh, Real Madrid heeft niet uit de mogelijkheden gehaald wat er is zit. Daar zou absoluut veel meer in kunnen zitten. En dan maar verliezen met, met, met 4-1. Kan niet schelen. Maak er een mooie wedstrijd van. We hebben Porto gezien van een week. En dat ja. is veel mooier. Kwaliteit genoeg. Ja. Er was zelfs op een gegeven moment een situatie dat Real Madrid op de website filmpjes en foto's zette om maar te laten zien hoe gemeen, tussen aanhalingstekens, hoe je dat ook wil formuleren... de tegenstander wil niet was en hoe verongelijk ze wel niet waren over de beslissingen... zou dat ooit in uw tijd bij Heerenveen mogelijk zijn geweest? Nee, ik vind dat het nooit mogelijk mag zijn. Dus ook niet in, in, in Heerenveen, in welke tijd dan ook. ook. We zijn gaan naar de toekomst, dus ook in de toekomst niet. En ik, als ik iets te vertellen had bij de, bij de UEFA of bij de FIFA dan zou ik hier meedogenloos ingrijpen. Ik zou dat absoluut niet accepteren. Dat hebben ze ook gedaan, hè? Want Mourinho, eh, niet zo richting de club, maar meer richting Mourinho. Is die straf, Tomboot, terecht? Vijf eh, duels? Nou, eh, het is volkomen terecht. Het is ook niet de eerste keer dat het gebeurt. Want ik herinner me dat ik zes jaar geleden een column schreef. Toen zat hij bij Chelsea. En toen had hij ook over de, de scheidsrechter frisk. Ik weet niet of het een ja. Duitser ja, dat was. was. Chelsea. Die, is la, die is later de, gestopt. Ja, ja die is, ja, is daardoor gestopt, ja. eigenlijk. Ja. Ja. En elke keer komt hij weer met hetzelfde... Hij wordt nog bevoordeeld door de scheidsrechters, want ze moeten met acht man eindigen, of met zeven man. ADB-Jor noem ik maar. Uh, en het, ik hoorde net iemand die er trapte, Een speler die op de grond lag van Barcelona. Nou, te belachelijk verwoorden. Dus hij wordt nog bevoordeeld ook. En ik ben het met Riemer eens. Kijk, als die voorzitters van Real Madrid... en van Barcelona geen klasse hebben... en dat blijkt wel... dan moet de Spaanse voetbalbond iets doen. Nog eerder dan de UEFA, denk ik. He? Want... Spanje is gewoon klasse. He, het is de primaire het is het allerbeste. He, en over Mourinho nog, dus ik vind het volkomen terecht. Ik vind ook dat hij overschat wordt. Hij heeft zijn prijzen gewonnen natuurlijk. Maar ik heb die naam eens opgeschreven. Uh, Ronaldo, Di Maria, Eusil, Adebayor, Castillas, Caca, Higuain, Marcelo, Benzema. Nou, met dat elftal moet je gewoon kampioen spelen. Ja. He, en dat heeft hij niet gedaan. En Oké. Okay. Dat moet hij allemaal voor zichzelf weten. Maar die, echt die gemene overtredingen... Ja, die horen gewoon niet thuis. Maarten? Nou, Louis van Gaal... die, die in de winterstop uh, sprak ik hem over van... Joh, hoe gaat het nou verder, dit uh, de Champions League seizoen? Wat denk jij? En toen zei hij ook van... nou, Mourinho die gaat ver komen met Real. Maar hij zegt hij wint al zijn prijzen... Vanuit een, een verdedigende tactiek. En hij zegt: Real is toch een club die, die eigenlijk toch eist dat er wat aanvallender gespeeld wordt. En zij zegt: Ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Maar wat je nu ziet, is dat ze het blijven accepteren: dat hij nou ja, dat die, dat die eigenlijk ook afbraakvoetbal heeft gespeeld. En dat. Ja, dat is toch wel interessant. Ja, dat er zit wel een de kantelpunt de... in, want hij heeft, ligt nu een beetje in uh, conflict met uh, Ronaldo. Ja. Hè, die nu zegt van, ja, maar ja. zo willen we niet voetballen, dit gaat zo niet. Dus er zit wel een breukje aan te komen. Verwachten jullie wel dat Mourinho het nog lang volhoudt in Madrid? Of zit er een uh, einde aan te komen? Nou, ja. ik denk dat, uh, dat Mourinho... Uh, kijk, je moet uh, één spelen daar. Hè? Hij speelt wel voor twee en hij doet dat heel lang mee. Dus hij, doet, hij heeft het wel redelijk goed tot nu toe gedaan. Als je naar zijn doelpunten voor en tegen kijkt, dan scheelt dat ook niet zoveel. En hij heeft ook samen met, uh, met Messi is Ronaldo zo ongeveer uh, de topscorer. Het scheelt weinig. Dus, dus dat er gaat, zit er heel dichtbij. Allee, hij moet alleen zijn gekkigheid, daar moet hij mee stoppen. En, en ja, hij zal volgend jaar uh, stevig aan de bak moeten. Uh, ik denk niet dat ze hem zomaar wegdoen. Barcelona krijgt in de finale te maken met Manchester United. Uh, na de eerdere 2-0 in Gelsenkirchen werd uh, Schalke nu met uh, 4-1 verslagen. Als, als de wedstrijd spannender was geweest, uh, misschien uit wat er 1-1 had gespeeld ja, en, en een duizendjaard zo 2-1 zal maar zeggen. Uh, laatste minuut, uh, hun drukken nog, zal ik maar zeggen. En dan, dan is de spanning, denk ik, iets, iets meer, zal ik maar zeggen. Dan kan je er eigenlijk nog meer van genieten op het moment dat je dan echt haalt, zal ik maar zeggen. De, op zich is het natuurlijk de hele wedstrijd, die komt twee naar voor. Uh, op zich is het wel, was het wel duidelijk dat we doorgingen, denk ik. Edwin van der Sout, die kan dus afscheid nemen met de Champions League-overwinning op Wembley. Ja, het zou mooi zijn natuurlijk. Er zijn, uh, zijn lullige wedstrijden, laatste wedstrijden. Ja, een, uh, een droomfinale, denk ik toch. Maarten, mee eens? Uh, een droomfinale... Zeker, alleen ik, ik, ik... Al is het maar voor Edwin van der Saar. Ja, al is het maar voor Van, van der Maar ik vrees een beetje dat... Het uh, werd van de week ook aangehaald, ik denk door Ronald Koeman of, of, of de een van de andere analisten. Maar dat het ook wel eens zo kan zijn dat Barcelona dat vrij gemakkelijk gaat winnen. Omdat die Engelsen, die ja, hebben toch een stijl van spelen, dekken niet altijd door. Waardoor ja, Barcelona, als ze dat tik-tak kunnen gaan spelen, dan... Je zag het twee jaar geleden in de finale ook, dat het eigenlijk een hele simpele overwinning werd. Wat is de kracht dan van Manchester United, Rima van der Velde? Nou, dat is meteen dat ze heel aardig kunnen voetballen. Ja, en dat, dat het een duidelijk. van de weinig teams is... Die, die ook gewoon die wedstrijd tegen Schalke... Met, met negen andere spelers speelt. Daar zit een bepaald risico in. Want je kunt wat vastigheid kwijtraken. Maar dan is het ook in één keer de tweede elftal. Dus heel herkenbaar. Nou, en, en ze kunnen verdomd goed voetballen. Want die ene wedstrijd heb ik, heb ik echt van genoten. En dan zaden ze erop en dat doordekken. En ik ben ervan overtuigd. Als ze dat durven, eenmaal ze spelen... Wembley, hè? En als ze doordekken, dan kun je wel eens schrikken. en dan vreten ze misschien Barcelona open. Maar als ze dat niet doen en ze geven ruimte. verliezen ze hem absoluut. Ja, denk, denkt u dat dat scheelt? Dat ze op Wembley spelen? Omdat ja, het toch absoluut. in Engeland dat ja, net absoluut. ja Ja, hier wordt, hier wordt alles gevraagd. En we ja. komen er straks overigens nog op terug, maar dat hebben we donderdagavond gezien in de Euroleague. Hoe het keer kan gaan, hoe mensen er net iets meer uithalen. Nou, en ik geloof daarin, onvoorwaardelijk. En als, als je dat doet, dan wordt het een wereldfinale. Ja, maar als, als, als, als, het, als het zo spelen. Ze we, hadden, durven, we hadden, ja, ja. hadden er naar uitgekeken. De, de, bij de grootmachten, Barcelona, en Real Madrid. Ik heb er zitten ergeren. Ja. Hè, die ene wedstrijd toen, toen het uiteindelijk terecht nog 2-0 voor Barcelona werd. Maar ik heb er ja. zitten ergeren. En, en als je dan die Engelsen ziet tegen Schalke dat was veel leuker. En, en, en Benfica tegen uh, Braga, dat was, dat was toch fantastisch, man. Nou, Tony Branslott zat hier uh, van de week de analyse te doen van die wedstrijd... en die uh, analyseerde het op zijn manier haarscherp. Die zei, kijk, uh, Real Madrid maakt het veld een stuk kleiner... door gewoon 15 meter verder naar voren te spelen met de verdediging... waardoor het veld heel erg klein wordt. Is dat waarschijnlijk dan ook de tactiek die Manchester United... dat hoor ik hier nu vallen, ook zou moeten hanteren... om heel ver van de goal af te spelen, het veld heel klein ik, te houden... en geen ruimte weg te ik geven? Ik denk dat je altijd, maar dat, het zal met iedere sportstoel zijn... je moet dicht bij elkaar blijven. Want uh, dat wisten we vroeger al als we het café in gingen... En, en dat was de vijand. <lacht> dan moet je bij elkaar blijven, want anders word je er één op één uitgegooid. Dus bij elkaar blijven. Dus dat, dat is de basis van, van voetballen. En ik denk dat dat uh, bij, uh, bij, bij zo'n ploeg... En, en dan moet je binnen die ruimte precies weten... Ontstaat, ja, maar goed, uh, mensen zijn niet gek natuurlijk. Hè? En ik heb ze die eerste wedstrijd tegen Schalke gezien. Hard werken, maar ook super voetbal. Hè? Ja. En dat, dat viel me eigenlijk mee. En die tweede wedstrijd tegen, van Barcelona tegen Real Madrid, iedereen vond het een zekerheidje. Ik had steeds het gevoel, er kan nog wel wat gebeuren. Ja. Hè? Er werd een doelpunt gemaakt, die ah, afgekeurd werd. Ja, nou, stel je voor dat het niet had gebeurd. Ja. En toen dacht ik later. Uh, ik zou als strategie, maar dan denk ik aan basketbal... gewoon Messi uitschakelen. Messi enig uitschakelen en nikt het veld of de, Ja, dit, dit, Want ja, ja, ja. Ja, ik, ik weet dit, ook wel dat oude, er een heleboel is... goede voetballers zijn... maar Messi maakt ook in de eerste wedstrijd het ja. verschil. Dit is ouderwets, maar ik ben er helemaal mee eens. Ja. He, wij, wij speelden vroeger tegen Van der Leur van Rode JC... en dat was de paasjesman Peursang. En, en dan riep ik tegen ja. Fopper de Haan... als je naar mij één plezier doet, speel tien tegen tien... En zorg dat Van der Leur niet meedoet. Dan heb ik een mooie dag. En dan kan die, die uitslag wel eens verrassend zijn. En valt bij de tabcoatsen hoor. Maar hij vond dat niet zo nodig die dag. En we gingen met 6-0 naar huis. Verloren. <lacht> ik ben het helemaal met Jezus. Nee, maar ik vind het erg modern wat hij nu zegt hoor. Want niemand denkt er weer aan natuurlijk. Ja. Hè? Het ligt voor de hand. Uh, morgen is het overigens uh, Manchester tegen Chelsea. Verschil is drie punten in het voordeel van uh, Manchester. Wie wordt de kampioen Maart? Manchester. Want die, die gaan morgen zeker niet verliezen. En dan blijft het gelijk... Ja, en dan moeten ze het redden. Ja? Ja, dat denk ik wel. wel. En, wie, uh, en wie gaat de Champions League winnen om dit af te ronden? Ah, oh, dat is... Barcelona? Uh... Ik wil het nog zien. Ik, ik, ik zet een gokje op Manchester United. Ik ga met te mee. Ja? Ja. ja. 2 tegen één van Manchester United. Martin, je nou, dus moet het onderspit de, onder de delven. De, uh, de Europa League. Uh, Villarreal verloor het eerste duel uh, uh, met 5-1 van Porto. De finale gaat tussen uh, Porto en uh, Braga. Vooraf zou, zou je denken een makkelijke wedstrijd. Maar wie de return heeft gezien hadden de Spanjaarden kansen genoeg om, uh, om er nog een doelpunt van te maken. Was Porto nou zo zwak of Villarreal zo gemotiveerd? Hoe moeten we dat nou inschatten? Tom, heb je het gezien? Ja, ik denk dat ze de eerste wedstrijd heel veel pech hebben gehad. Want ik vind eigenlijk een super elftal. Ze voor, stonden 1-0 voor in de rust en verloren met 5-1. En ik vond ze nu ook super voetballen. En als Porto niet dat geluksdoelpuntje vlak voor rust gemaakt, had gemaakt... dan had ik het wel willen zien. Porto is een goede ploeg hoor... maar Villarreal vond ik uh, echt heel goed voetballen. Ja, uh, het wordt de kleine Barcelona ook wel genoemd, hè, geloof ik. Uh, in, in, in ja, ja, zeker. U heeft wel genoten, hè? He? Wij hebben het met Heerenveen nog tegen gespeeld. Een of andere tegelzetter die daar de baas is. Prachtig mooi man. En een oud stadion midden in de stad. Het is, is ongelooflijk mooi. En, en daar zit een, een, een historie of, of een idee over voetbal in. En dat is wat die provincieclub zoals AZ en ook bij Heerenveen wel eens was. En, en dat had je ook bij, bij Twente. Dat herken je bij dat Vierlanden-Real ook terug. Hele kleine club in een kleine, kleine stad. En toch zo fantastisch voetballer. De Chandaal Thomas heeft er nog gezeten. En ze hebben nu zo'n zo zo linkse spits, die komt meestal wat van rechts af, nummer 22, Rossi. Ja, de en, de, M6, en Die is me goed. Ja, dat komt alles. van Messi. United nou, ja. ook vandaan. Maar, ja. Mag ik iets vragen aan Van der Velden ook? Riemer, Riemer ja. dat is okay, Riemer. wel gemakkelijk. Ja, in, in hoeverre kan Porto nou een voorbeeld zijn voor de Nederlandse clubs? Porto haalt altijd uit Brazilië hm. spelers die die later wereldtop worden, ja. is, is dat nou enigszins ja, vergelijkbaar of is dat heel anders? Nee, dat, dat is, we hebben één enorme blokkade daarop. Iedere voetballer die van buiten de Europese gemeenschap komt... die moet een salaris verdienen van, van rond 5 ton... Ja. Dus wij kunnen geen spelers ophalen uit die landen, wat een leuk avontuur is. Als ze onder de 20 zijn, dan is het nog half geld. Maar dan is het nog altijd voor een junior 250.000 salaris. Plus je moet het nog kopen in, in, in Zuid-Amerika. -Zuid dus dat is heel, heel moeilijk. Nou, en dat lijntje. Portugal en Argentinië en Brazil, dat is zo gering. En die, die hebben geen... Die, die, die voetballen daar voor 25.000 euro. Maar, dus die hoe kunnen kan er... dat nou? Is dat een aparte Nederlandse regel? Dan? Ja, dat is een aparte ja. Nederlandse regel nou, dat kan toch veranderd worden? Nee, maar dat wil de vakbeweging niet in dit ja. land. Want die zijn bang dat we dan vervolgens... te veel buitenlandse spelers ophalen... en de Nederlandse spelers geen kans krijgen. Maar nu gebeurt het dat die buitenlandse ja. spelers... veel te veel geld krijgen... en dan krijgen de Nederlandse spelers geen geld. Dus ik zou daar een andere oplossing zoeken. Nou, misschien is het wel verstandig om dat weer eens ter discussie te brengen. He? Ja, maar dat is net als bij de UEFA ja. en de FIFA. Als je daar iets ter discussie stelt, dat ja. duurt uh, ja, maar een maar eeuw, goed. Ja, we hè? hebben het nu over is... de KNVB. Ja, ja, uh, ja, dat is toch wat een... makkelijker? Nee, maar dit bepaalt de KNVB niet. Nee, dit, dit bepaalt is, ja. de overheid, de vakbeweging. De overheid leg, okay. legt die limiet op. Ja, maar dus... moet er moet toch een opstapje zijn ergens. Dat kan toch via de KNVB eventueel aangestuurd ja, worden? Ja, maar, maar ik denk dat de KNVB daar wel het nodige aan gedaan heeft. Maar dit is een politieke zaak en uh, de vakbeweging heeft dit recht verworven. Ja. Dus die zal daar niet van af willen. Ja, maar Alhoewel nou, ik dat onverstandig vind, ook van de vakbeweging. Nou, vorige week hadden we het nog over Portugal. Want het verbaast mij ook dat ze zoveel beter presteren dan Nederland. De clubteams. Maar wat de, ook, niet het nationale team. Maar het budget bijvoorbeeld, vertelde ze me... En ik weet niet of het waar is, van Porto is 100 miljoen. Ja. Maar van Braga kan toch nee, niet zoveel ja, zijn Ja, maar Braga, he? ik ben bij Braga geweest. Een van de mooiste stadions ja, waar ik, ik ooit behoorlijk. geweest ben. Die twee rotsen, een ja, paar ja, keer met voor. En me. ik ben er onlangs nog geweest om voor Herenveen een paar spelers te bekijken... om de Portugese competitie wat nader onder de loep te brengen. En als je dan ziet, dan hebben ze daar drie, vier grote clubs. Hè? Porto, Benfica, Sporting en Braga. Hm. En dan hebben ze op, op Madeira nog een aardig team. En voor de rest hebben ze allemaal clubs... Die die zouden bij ons met moeite in de topklasse mee kunnen ja. doen. En die spelen wel iedere week dat soort wedstrijden. Voor duizend mensen, meer komen ja. daar niet. En in dat grote stadion vervolgens daar zitten 30, 40 duizend mensen. Nou, en dat is een competitie waar niet iedere week veel spanning op staat. Want de helft van de wedstrijden is niet belangrijk. Ongelooflijk eigenlijk, dat ze zo goed ja, spelen. Porto was al ja. kampioen uh, een maand of drie geleden. He, dus. Ja, die, die lag heel ver voor ja. dit jaar. Hè? Ja. Maar goed, Portugal komt er dus aan. Uh, kunnen we dat, uh, die conclusie nu wel... Uh... Nee, want dat het... ik denk dat, dat de toppers van Portugal op een gegeven moment toch weer gehaald worden. Het is nooit anders geweest. Hè? Spanje zit om de hoek, de Engelsen. Dus de toppers uit de, de, de, de Portugese competitie worden toch weer door de grote competities opgehaald. Dus daar, ja, dat zie we, ik niet zitten. We hebben het nu vol, over, he? over Benfica, maar Benfica heeft ook jaren niks gepresteerd. Nee. Dus in die zin, uh, misschien ook een golvenweging. Ze hebben nu bijvoorbeeld de backs van hun, ja, zijn fantastisch. Maar die worden Bayern München zal waarschijnlijk zo'n zo, zo back van hun kopen. Ja, ja. En dan wordt het ook ja. moeilijker. Maar, maar Porto weg... is wel een, echt een ja, fenomeen. Maar blijft het, joh. is al vrij lang. Porto, ja, zeker. De, we ja. hebben het nu over een clubteams. Maar het nationale team is ook niet mis van Portugal nee. natuurlijk. Dus okay. ik denk dat ze aan het komen zijn. Maar dat is al, al, al heel veel jaren zo dat het Portugese team natuurlijk een behoorlijk team is. We hebben dat met Nederland in de periode met Van Gaal enzovoort ja. meegemaakt. Dat ze toen al een, een, een topteam waren. Dus ze hebben er ook uitgekeken. ze onlangs in Spanje gewoon met de Maar ze, maar ze, zijn, ja, maar ze de zijn nu een slecht gestart in hun pool. Hoor. Ja? Dus je, ja. Het was kilo. Goed, we gaan dit afronden. Want ik wil er voor vijf uh, het ook nog even hebben over het feit dat Ajax niet bestraft wordt voor het tonen van uh, de fijne doelpunt in de wedstrijd tegen uh, PSV. Wat vinden jullie hier aan tafel van die beslissing? Er waren gewoon geen regels voor, dus dan straffen we ze niet, Maarten. Nou, ik moet eerlijk zeggen, toen ik ervan hoorde, dacht ik van... Nou, ik vind het eigenlijk wel... Van mij mocht het wel, dat ze toch keken waar de grens lag, wat dat betreft. ondeugend. Ja, maar omdat het ook... Er gebeuren allerlei dingen om een elftal te motiveren. En er had ook wel wat, dat ineens Ajax-supporters voor hun goal van Feyenoord gingen juichen. Ik vond wel wat hebben. Riemen van de Velden? Nee, op zichzelf had ik er een klein beetje moeite mee. Want, want Excelsior was de ploeg die daar speelde. En die speelde ook voor lijfbehoud. Hm. Dus die werd daar dus... Er werd een extra motivatie gezocht die niet gebruikelijk is. En die werkte tegen, uh, tegen Excelsior. Die ook hebben aangegeven uh, de, u dus dat ze liever hadden dat het stopte. Uh, ik, ik snapte ja. hun. Ik snap ook dat de aanklager daar niks aan doet. Want het is nog nooit gebeurd. Het staat niet binnen de spelregels. Dan zul je dus uh, waarschijnlijk wel een algemene regel hebben... waar je het onder kunt gooien. Maar dat zou mij ook te ver gaan. Ja. Uh, dat daarover nagedacht wordt en deskundigen daar een mening over hebben... en dan uiteindelijk dat er een besluit genomen wordt over dit. Het mag wel of het mag niet. En dat moet duidelijk zijn. De regels ja. moeten aangepast worden. Wat toch? gebeurt er als de speaker de boel ophitst? Ja, dat mag, mag formeel dat, ook niet. Dat ja. mag formeel niet. Nou, dat, dit is precies hetzelfde natuurlijk. Ja. Maar daar heb ik het vorige week. En dat is toch een interessante vraag. Wie geeft de opdracht hiertoe? Is dat het Ajax-bestuur? Is het Frank de Boer? Dat is heel erg interessant hm. natuurlijk. Want ik hm. zou het zwak vinden als Frank dat zou doen. Die moet gewoon op het ja, veld. Ja, maar je, nou, ik heb maar, begrepen dat maar, zelfs maar, de persafdeling van Ajax er niks van af niks is, vanaf dus vanaf ja, wist. Niks van af wist. De regiekamer in de maar, arena. Maar, maar, maar, maar dat kan toch niet... Bij u en Heerenveen kan toch niet de speaker of wat dan ook nee, gang gaan? Het, nee, dat mag niet. He, maar, maar je zoekt wel allemaal de grens om iets te motiveren. He, dus dat, dat is helder. Als, we, als wij naar Cambuur gingen, vroeger... Ja. dan gingen we van tevoren altijd voor de, voor de tribune met de die van Cambuur... Terwijl de scheidsrechter stond te fluiten en dan hadden we afgesproken... jongens, we gaan nog een foto maken bij hun voor de tribune. Met een fototoestel, er hoeft geen rolletje in te zitten... maar we laten ze de kont zien. Dus dan gingen we voor, gingen we voor die tribune een foto laten maken. En dan gaven we elkaar een klop op schouder... en dan waren we 30 seconden te laat bij de, bij de aftrap. Daar werd bewust over nagedacht. Nou, en dan kun je zeggen, dat hoort niet. Maar dat vind ik grensgevallen, nee. daar kan ik wel mee leven. Ja, maar het gaat niet om hoort niet, ik zou gewoon winnen. Ik zou gewoon al die toestanden niet maken, maar zorgen dat ik beter ben. He? En als je dit doet, dan kan je het ook nog met andere middelen. Dan twijfel je of, of je wel beter bent ja, eigenlijk. Ja, precies. Je geeft je ja, maar jij, wou, jij wou het verhaal van Cambu niet verder met wat, wat, wat zij deden. Of zo. Nee, nee, nee. nee. nee, nee, dat nee. Ja, maar het is toch wel leuk, want jij zegt, uh, Robert, dat... Uh, het bestuur van Ajax er niks vanaf wist... Dat weet was, ik niet, de persafdeling wist er of er de niet Of de persafdeling, persafdeling van. Het nou ja. die zou ik toch moeten weten. Dan zou ik helemaal uit mijn vel slingen. Ik zie al dat er iets gebeurt in het stadion bij meneer Van Velden en. Velden. Uh, hij... De Jongen zit op de tribune ja, en hij begint te gillen. Okay, maar <laughs> dit, dit was je eigen groep <laughs> natuurlijk. Ja. En die gaat daar met zijn gangen. Die gaat beelden vertonen. Je moet even een punt nou, gaan zetten nu, want het uur is afgelopen. We gaan zo meteen door om kwart over vijf. Ik meld even, uh, IJsselmeer Volkens is kampioen geworden van de topklasse zaterdag. Kampioensfestiviteit werd Gede met 5-0 verslagen. De rode hebben al laten weten niet te willen promoveren naar de Jubilee League. En daar zijn ze in Ors heel erg blij mee, want die worden waarschijnlijk zondag kampioen, En dan moeten ze dus tegen IJsselmeervogels uitmaken wie er in uh, de Jubilee League mag spelen. En dat staat dan dus alvast. Snapt u het? Zo niet. Kijk even op de tekst. staat alles helder en duidelijk uh, opgeschreven. Zometeen zijn we terug na het NOS-chanaal van 5 uur. Graag tot zo. Maar, maar zo, zo... Maar is, is, paken, dat is het vaker dan dit. NOS op 1. Dit is Radio 1.